Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Een slecht nieuwsdag voor medewerkers van Tata Steel in IJmuiden. Er verdwijnen 800 banen bij het staalbedrijf. Staal levert op dit moment niet zoveel geld op en dus moet er worden gesneden in de kosten. Het gaat om zo'n 500 medewerkers in loondienst, vooral in het management en ondersteunende functies. En er moeten ook zo'n 300 uitzendkrachten weg. Tegelijkertijd is Tata ook weer op zoek naar mensen, maar dan technische mensen die aan het werk kunnen in de fabriek zelf. In Roemenië is het Europese trainingscentrum geopend. Daar worden onder andere Oekraïense piloten opgeleid om met F-16's te vliegen. Nederland heeft daar al straaljagers voor geleverd. Een oude bekende keert terug in de politiek in het Verenigd Koninkrijk. Niemand minder dan oud-premier David Cameron wordt minister van Buitenlandse Zaken. Dat zag echt niemand aankomen. Ook de commentatoren van Sky News niet... toen ze Cameron ineens uit de auto zagen stappen op Downing Street. Just opening the door for... David Cameron? David Cameron. What? I was not expecting that. Cameron was vijf jaar premier. Waarschijnlijk wordt hij buitenlandminister vanwege zijn ervaring. Die komt wel van pas nu met de oorlogen in Gaza en Oekraïne. En volgend jaar gaan we meer betalen aan waterschapsbelasting. Door klimaatverandering en de grote hoeveelheid medicijnen die via het riool worden weggespoeld... moeten de waterschappen harder werken. En dat kost geld. Deze waterschapsbestuurder baalt er zelf ook van, vertelde hij aan Hart van Nederland. Nou, het is heel erg. De tarieven gaan hier volgend jaar echt fors omhoog. Dat is echt heel vervelend voor onze inwoners. Maar het is wel noodzakelijk, want het is onze enige bron van inkomsten. We hebben gewoon kosten die we moeten maken voor onze dijken en voor ons schone water. In sommige regio's kan de belasting wel met 35% stijgen. Het weer, op de meeste plekken is het droog met zelfs wat zon. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen is er wel weer regen met kans op onweer en hagel. En dan een graad of elf. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Let's get to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 Lekkere gauw houden. Deze uit 76 alweer. Ja. red hoor je in Love Hurts. Ze noemen dit soort muziek ook wel de knuffelrock. Dat straalt er ook helemaal vanaf natuurlijk. Nou, het is vandaag 11 november. Dat is ja, een dag dat we denken van... hé, hey, wat was er ook weer 11 november. Nou, voor de mensen in het zuiden. Carnaval begonnen. De prinsen worden weer uitgekozen.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 Dat hoor je nu van uh, Peter Tromp zelf. Ja, we gaan, ja, we gaan nog goed. even praten over de, de winterfair. <laughs>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 De eigen ondernemers van de OGZ moeten voorrang krijgen om een kraam te huren. Uh -huh. En Denkroom mensen alleen een winterverg zoals we dat nu gedaan hebben met wintergerelateerde artikelen. Product, uh, Iemand die uh, denkt yeah. ik heb nog een partij zwembroeken en die moet ik even kwijt. Duikbrillen. Duikbrillen wordt niet toegelaten, uh, ja. <laughs> word, word niet toegelaten nee. op de, op de markt. Uh -huh. We zijn in contact getreden met local conceptbedrijven uit Haarlem. En die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 Aan de kant van de apotheek, de Kleine Kocht en het Gasthuisplein. Okay. Daar kunnen we 85 tot 100 kramen kwijt die divers zijn. De Haltenstraat niet? De, de Haltenstraat niet en de Kerkstraat oh. niet en ook het Kerkplein niet. Hmm. Omdat het een ander soort braderie is dan in het voor- en het najaar. Okay. We zijn wel degelijk van plan als dit...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 Ja, ik denk dat er ook mensen er toch naar uitkijken. En die markten zijn voor Salvo gewoon belangrijk. Hè? Ik bedoel, ja. laten, we, ja. laten we eerlijk zijn. We hebben natuurlijk ook een hoge eigen ondernemers. die het ontzettend leuk vinden. Ja. om. Uh, Tuurlijk. Tuurlijk. aan het begin van het drukke maand december. Ja. hun waar te kunnen ja. laten tonen ja. Ja. aan de mensen. Ja, die ja, markten zijn natuurlijk ook. Die, die zijn wel goed. Hè? Bedoel, ja, uh, ja. Uh, aan het strand ja. daar. Ja, die hebben. Heel weersgevoelig natuurlijk. Ja, Op die plek. Jammer, ja, dat is wel waar. Maar... Er zijn er een aantal. Uh, maar het is wel een goede aanvulling. Jawel hoor.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 Zojuist sprak Hans Botman met Peter Trompen daarover. En ook dat het echt gaat om kwaliteit en niet kwantiteit. Dus een, echt echte goede kerstmarkt. En dan zijn wij echt een van de eerste in Nederland... die ook een kerstmarkt gaat organiseren. Want zoals Peter ook zei, in december word je ermee doodgegooid. Nou, in ieder geval gaan de feestdagen er weer aankomen. Zo dadelijk praten we daar ook over met Roy van Buringen. Want ja, hij heeft wel nieuws over de Sint...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 And my lowest on the shelf.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 Nou ja, het, het mooie is, dit, dit, ik, ik had gisteren eigenlijk gewoon een, een afspraak over iets anders binnen Pluspunt. En uh, toen kwamen zij met het idee. En, en toen zei ik van, van: Ja, natuurlijk willen we daaraan meewerken. Ja. Het, het is een fantastisch idee voor een stukje, uh, ja, een Zandvoort die soms altijd vergeten wordt. En, en, um, en, en wel een eigen winkelcentrum heeft, en wel een eigen supermarkt, een dokter.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 Wij ook, het is natuurlijk de eerste keer, we zochten, kijk, er wordt zoveel uh, rond die dagen georganiseerd en er wordt zo, um, uh, er wordt ook natuurlijk uh, een, een, een nieuwjaarsreceptie, ga zo maar door hè, rond die dagen. Ja. En wij dachten van, ja, toch we, we willen toch iets, um, iets leuks en ludieks organiseren, want...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 Nog even in het kort, wat gaan jullie uh, daar doen? Kerstman komt en wat nog meer ja, allemaal? optreden van Moraal en Daan, de bingo, loterij en uh, we hebben een DJ, dus uh, het wordt heel erg gezellig. Zeker, nou helemaal goed. En uh, volgende week uh, zien we elkaar weer uh, bij het uh, verkiezingsdebat in uh, Rabbel op ja, de Zandvoortse Radio bij Goedemorgen Zandvoort. Gezellig. Zeker, nou dankjewel voor je tijd uh, Roy. Ja, jij ook weer bedankt en uh, tot snel. Graag gedaan, tot een andere keer. Dag. Hoi. Oi, that was Royce from Burlington over yeah, ja, all activity the coming days. Ja, and no disease in my town called idiotic every pretty lady in my city got it point blank periodically empty seats down in Cipriani's like Beyonce, say to get in by or to get in body. So Sasha fears a whole lot of tears rolling down the cheeks crying till she sound asleep. sleep sweet treat treat that today is not a lonely one. You gotta know you're not the only one. You and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 Bye That had a couple women at the same time. Now she can't do the pressure. Jack in, used for breakfast. A cap of Valium mixed with antidepressants. Precious. My mama said that we need love. Till I found out life's a bitch with no prenup. You're on your own. Divorces are court split decisions and choices. The poor shore the fortress. Ignore it or forfeit. You say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 You found another home I know you're not alone In the night shift en Meestal draaien we bij de Sanfordse Radio het origineel dan hè, van de Commodores. Maar deze vind ik ook wel leuk. Dus vandaar een keertje een andere gekozen. De uitvoering van uh, Bruce Springsteen. Inderdaad, uh, van de single The Night Shift. Daarvoor, uh, I'm Not The Only One, de single van Sam Smith...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 Dan een ander item wat uh, heel gevoelig ligt en dat uh, bleek ook wel uit uh, de berichtgeving die we afgelopen week uh, deden op de uh, Facebookpagina van de Zandvoortse Radio. Want uh, de gemeente Zandvoort wil uh, maatregelen tegen de overlast van de uh, fatbikes. Nou ja, dat zijn die uh, dikke elektrische fietsen waar uh, veel al uh, ja, toch uh, jonge knaapjes uh, op uh, rotscheuren in het, uh, in het dorp... In Zalvoort wil de overlast van de vetbikes... maar ook van andere e-bikes, elektrische fietsen... die steeds populairder worden, tegengaan. Maar opgevoerde vetbikes die zorgen namelijk voor overlast... omdat ze ook heel makkelijk opgevoerd kunnen worden... dus met hoge snelheid zo op het fietspad door het verkeer heen manoeuvreren. Nou, de gemeente Zalvoort heeft samen met een aantal andere gemeentes... in totaal 43 gemeentes